...en blijft nog tot het eind van het seizoen aan in Alkmaar. De vorige trainer van AZ, Ronald Koeman, werd gisterochtend onverwachts ontslagen. De inlichtingendiensten van de VS hebben al jaren geen informatie over de verblijfplaats van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd in een interview. Algemeen wordt aangenomen dat de terroristenleider zich schuilhoudt in Pakistan, bij de grens met Afghanistan.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 De Iraanse overheid vreest morgen voor grootschalige rellen in verband met de dag van de student. Die dag wordt de laatste jaren aangegrepen voor protesten tegen president Ahmadinejad. De Iraanse overheid heeft alle betogingen verboden en dreigt hard op te treden als mensen toch demonstreren. De Nederlandse hockeymannen zijn er in Australië niet in geslaagd de derde plaats in de Champions Trophy te behalen. Het brons ging naar Zuid-Korea, dat in de troostfinale met 4-2 won van Oranje. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary goud gewonnen op de 5000 meter. De Rus Cobre werd tweede, Bob de Jong derde. Eerder won Elma de Vries de eerste medaille in haar schaatsloopbaan. Ze werd op de 1500 meter derde. Dan het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag af en toe zon, maar een enkele bui blijft mogelijk. Het wordt 11 graden.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 Ever Zeker tegen ziektekosten? De ombudsman geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 6464 64 64 64, of kijk op www.deombudsman.nl. Ook oh, dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijftig. De Winterse Vijftig. Koud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 Naar de winterse feiten.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 Toen de school was afgelopen, liepen we langs het huis op zeven. Dat was het huis van Monika, maar niemand wist of ze was geleden. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolvordijn nog dicht was. S'avond zei mijn zusje dat Zelf gezien dat dat Er binnen licht was De meester Zei die dag daarna Ik wil met jullie wat Bepraten Het gaat niet goed Bij Monika in huis Dat heb je nu wel in de gaten Maar waarom en haar moeder hebben we zien en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel in, daar had je nooit wat van gemerkt als wij daar kwamen. Het duurde maar een week en toen is Monica op schot terug Ze was een beetje. En soms dan lijken dat ze bijna zat te droog We vroegen wel eens wat er was gebeurd En wat ouders gingen scheiden Maar Monika die haalde dan haar schouders op En alles wat bezijden.